Afgelopen woensdag kwamen 29 Duitse toeristen om het leven op het Portugese eiland... toen hun bus van de weg raakte en van een helling stortte. 27 andere inzittenden raakten gewond. Zij komen met reguliere vluchten terug naar Duitsland. Een gewonde Duitse vrouw kan niet vervoerd worden en moet nog op Madeira blijven. Ook de Portugese chauffeur en gids liggen nog altijd in het ziekenhuis. Kosovo heeft met Amerikaanse hulp 110 IS-ers uit Syrië teruggehaald. Vier van de 110 teruggekeerde Kosovaren zijn IS-strijders. Zij zijn direct vastgezet. De anderen zijn vrouwen en kinderen die Kosovo beschouwt als onschuldige slachtoffers. Zij krijgen hulp bij een snelle terugkeer in de maatschappij. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn ongelukken met motoren geweest. Zo raakte in Alkmaar een Duitse motorrijder zwaar gewond bij een inhaalmanoeuvre. Bij Eindhoven werd de A2 richting Maastricht tijdelijk afgesloten nadat daar een motorrijder onderuit was gegaan. Volgens de ANWB is onwennigheid van motorrijders die na de winter weer de weg opgaan een belangrijke oorzaak. In de titelstrijd in de eredivisie heeft koploper Ajax met 1-0 gewonnen bij FC Groningen. Invaller Huntelaar was de opvallendste man. Hij maakte ruim 10 minuten voor tijd het enige doelpunt... en moest 5 minuten later weer van het veld vanwege zijn tweede gele kaart. Zijn eerste geel had hij gekregen omdat hij na zijn doelpunt zijn shirt had uitgetrokken. Door de overwinning staat Ajax weer drie punten voor PSV... dat morgen speelt tegen ADO Den Haag. In de strijd tegen degradatie deed FC al goede zaken. Het won met 2-0 van FC Utrecht... en neemt daardoor afstand van de onderste drie plaatsen. Het weer vanavond is het helder, het blijft ook nog lang warm. Minimumtemperatuur komt uit rond de 7 graden vannacht. Morgen is het dan opnieuw een zonnige dag. door 19 graden in het noorden tot ruim 24 in het zuiden. Maandag wordt het nog een graadje warmer.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 Onderweg zometeen Rob Black, Big Two en Shepard. Doen het goed in de RB-hitlijsten, ook ver weg over de grens. Ook zometeen Avisi, samen met Ello Black. Maar is die Purple Disco Machine met Body Funk door de Clapton Extended Remix. Dat is niet zo smart nee. Morgen weer trainen in het Vondelpark nee, nee, nee. Gozer, weet niet z'n pootje nee. Eet gewoon morgen een broodje. Yeah. Kloos bij jou met de pokéball. Gap, ja, ben je nog steeds in school? Ja. Hoe hou je het vol met dit soort mensen? Ja. Gast, laat me lekker influencer. Want ik ben een influencer In de weekend party dansen. Kijk hem lekker gaan, zeggen al die mensen Who done that a original gangsta? Want ik ben een influencer In de weekend party dansen. Kijk om lekker gaan, zeggen al die mensen we gaan naar de gangster. We gaan naar de originele gangster. We een naar original gangster. We yeah. uh -huh. yeah. gaan yeah. uh -huh. yeah. yeah. like een de originele gangster. We gaan naar de originele gangster. We gaan naar in de met de En dat is wel een stapje, hoor. Wes goeie weg naar Brinny. ik blow, my money in the city. Mijn vegan Gandhi is liddy. En iedereen hier krijgt een tikkie. Kom met klappen, tanden, de tand, in de tent. Mijn ogen glimmen net als CVS. Met de vinger naar de laatste trend. Alles wat ik zeg. Want ik ben een influencer in de weekend party dancer. Kijk hem lekker gaan zeggen al die mensen. Troop dat that a original gangster. Want ik ben een influencer. In de weekend party dancen. Kijk hem lekker gaan zeggen al die mensen. Troop dat that a original gangster. een amp-stepperd met influencer... doet het erg goed uh, op de buitenlandse markt. Dus uh, eh, ze hebben het goed voor elkaar. Ik heb nog een beetje nieuws voor je. Melanie C, bekend van de Spice Girls... en de Nederlandse zangeres Merop, staan op zaterdag 28 juli op het festival Milkshake in Amsterdam. Melanie C zal op het podium staan met de club-event uh, Sink the Pink... terwijl STP, met wie ze een reeks aan Spice Girls hits... tegen horen zal brengen. En uh, DJ Paul Elstak. Die dus geen wrok tegen de Nederlandse slavenhouders. De voorouders van Paul Elstak, beter bekend onder de toevoeging DJ, voor zijn naam zijn slaven geweest. Maar de 53-jarige artiest neemt de Nederlanders in kwestie niks kwalijk. Ja, dat zal er nog even lekker bij moeten komen. Ik bedoel, uh, hè, ik, uh, ja, iets wat een uh, paar eeuwen geleden gebeurd is, uh, ja, hè, dit allemaal een beetje, beetje onzin. hetzelfde als het Zwarte Piet gedoe. Zwarte pieten, hè? racisme. Dit allemaal een beetje bullshit. Maar daar, zei je niet, daar zit je niet voor aan de radio gekluisterd. We zitten er voor de muziek. En dat is natuurlijk belangrijk. Onderweg zometeen een party op Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Maar is even lekker de muziek. Wat dacht je van Hengen over Bas? Met Hot, beter Bekend als het oude nummer Hot Stepper. Wordt het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. 2019. Nou zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot uh, 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoers Raimundo. Hij doet de line-up daar. Vanavond heeft hij meegedaan met DJ Hai en uh, Mia Moore. En MC Jolly Good. Vanavond dus... Uh, in uh, Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash. En als we wat verder doorlopen, dan komen we bij Club Air. Club Air is vanavond Girls Love DJs. Het begint ook om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check uh, air.nl of uh, girlslovedjs.com. Met uh, Poco Pokro, Johnny 500, Girls Love DJs, Saint Blanc, en Paans en The Verm. Dat is vanavond in Club Air het uh, feestje Girls Love DJs. En nog een feestje vanavond is uh, in de Melkweg Encore a Throwback. Begint de rotterklok van middernacht tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk hip-hop en RB. Voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl. Met de uh, Chamos Diversity DJ Prime. En your host is voor Banger. Dat vanavond in de Melkweg Encore Throwback. En nog een groot feestje is al de hele dag aan de gang. Is uh, om 11 uur afgelopen. Het is uh, vanmiddag om 12 uur begonnen. DGTL Festival Amsterdam 2019 en natuurlijk als je het gemist hebt morgen is het ook weer. Maar vanavond, vandaag hadden we begonnen het op 12 uur en voor meer informatie check de website dgtl.nl. Vanavond nog Roan live en Colin Benders. Eh, wie kan je nog meer verwachten vandaag nog uh, Maxio Plex en uh, Rodhead. Hats, Ben Clock, Midland, Anthem en een floorplan, Young Rebounds. Uh, Boris Aket en Nick Verstand. Nou, een hele waslijst. Ja, daarvoor is het natuurlijk een festival. En uh, nog een festival uh, is uh, dicht bij huis. In Haarlem namelijk. Het is in de Stalker. Het is Outside In Festival. Dag 2, day 2 noemen ze het. begint ook rond, rond de ronde kloppen in de nacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website uh, clubstalker.nl met, uh, met de house en techno. Dan kan je vanavond daar verwachten Met uh, Joran van Pol. En uh, nog een feestje. Als je er vanuit van Nederlandstalen vandaag in de Siegeldoom. Vandaag en morgenmiddag is het uh, Nick en Simon daar op het podium. Misschien leuk om even te weten. Dan gaan we door met muziek, want daar was ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zometeen DJ Mas. Ook Armor House en uh, Toxic House People. Maar eerst HP uh, Vince met Old School Jam. Dat was Amar House Toxic met House People. En daarvoor hoor je muziek van DJ DJMS. Nieuwe muziek, Make Ready. En ze werden het even tijd voor het team boven best voor het dansen. Deze week op 10, Robo Sonic en Ferrick Dahl met In My Arms. De extended vocal mix. Op 9, Soul Reductions met Got to Be Loved. Op 8, Dido. Dat zijn met Mark Knight. Hij heeft de remix gemaakt voor Give You Up. Op 7, Jules Jabra. De Purple Disco Machine Rework met Swimming Places. En op zes Childish Gambino met This Is America. De en Louis, uh, Louis Vega. Ik heb die dope remix. Op vijf deze week Mike Veil met the Music Is The Answer. Op vier Brokenaars met Feeling Good. Op drie deze week Jack Black. Niet Black, maar Back. Jack Back. Met Survivor, die Extended Mix. Op twee deze week Purple Disco Machine in de Clapton Remix van Buddy Funk. En deze week nog steeds op één de planning heb gehoord... Van dit programma meteen om 9 uur. Left wing en Cody met I Feel It. Dus dat betekent dat je die niet meer gaat horen vandaag. Ja, Misschien, misschien nog in de mix van DJ Mouse op. of in de mix van DJ Kaves Kelly. Maar ik heb wel nu een andere plaat klaarstaan. Angelo Ferrari met In Sick. wordt de Crash Ibiza, Ibiza remix. Zo, te weinig bier op of te veel bier op. Maar spraakprobleem, die gaan we weer krijgen hoor. Hier hebben we hem voor de Nightwalk. Met nu Angelo Ferrari. Dan Samuel Dan met Fitback, de Vanilla Ice Remix. En daarvoor horen we Angelo Ferreri met In Sick, de, de Kratzi Ibiza Remix. En tot zover ook het eerste uur van de night. Walk niet zo getreurd zometeen. Het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje, om elf uur, vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. Voor nu nog even Retide en Elizabeth met Keep the Fire Burning. Wordt er Matthijs een Omig remix en ik zeg tot zometeen na de break.